Meneer Jean-Luc Vlauman. Meneer de Commissaire. U weet daar iets? We hebben op u gewacht en hebben u de sleutel bij? Oui, oh, yes, natuurlijk. Het is een desastre, monsieur, een vrij desastre. De het is meer lappen voor. Ja, eh, rustig maar hè. rustig maar. we zullen eerst eens kijken hoe het er daar binnenuit ziet. Kom. Bruinhoog, jij blijft buiten staan. En zorg ervoor dat niemand binnenkomt die je niks voor heeft. Ja, brigadier, dat komt niet orde. Hé, maman.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 Oh, Zijn gezicht goed bekeken, Guido? Ja, ja. Ballen in triplo. En een adem die, als je de relatie voor voorhoudt, dan zet je de hele boel in de fik. Nee, als je het mij vraagt, die, die heeft vannacht een flink stapje in de wereld gezet. Mon dieu, mon dieu, Ja, ook alles weg, hè? Ik vraag me wel af hoe. Zoiets vertellen de gangsters er gewoonlijk niet bij, mevrouw. Ziet u een spoor van Imbra commissaris? En met die installatie? Daar hebt u een punt. Meneer Vrooman, oui? hebt u het nummer van de bewakingsfirma? Ah oh, oui, dans mijn bureau, Een uh, moment Voilà, tiens, s'il vous plaît Dank u, hier Guido Blas eens op en vraag of ze vannacht iets gemerkt hebben Oké okay. uh, Mevrouw de Substituut, kijkt u hier eens even alsjeblieft yeah. Oh, de safe De deur hangt er de half uit Ja, ze hebben waarschijnlijk zems gebruikt Dat Tsjechisch ah, spul Ja, voor zo'n muur safe is een kleine hoeveelheid genoeg en niemand in de straat die dat heeft gehoord? Zijn amateurs geweest? Ze zullen hun voorzorgen wel genomen hebben. Je n'ai plus rien. C'est pas possible, je n'ai plus rien. Nee, ik ruik hier iets. Ja, het komt vandaar, naast de werkbank. Een aquarium? Ja, vol smurrie. Wat is dat voor iets? Ja, iets chemisch, dat is duidelijk. Je kunt er niks door zien. En al dat schuim daar bovenop. Oh, zeg, oh, dat stinkt als de best. Uh, meneer Vrooman, wat is dat hier in deze bak? Qua? Ah, no, no, no, no. Voestuur oh, to peitouché, hè. Ze zullen toch niet... Oh, dat zou de komple zijn, hè. Wacht, met koudtje handschoenen. Gaat u even opzij, alsjeblieft. Oh. En? Vindt u iets? Dit. Een. eh... Uh... een smaragd. En dit is goud. Goud? Zo doen?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 Niemand breekt een alleen maar om een boel juwelen te vernietigen. Ja oh, no? En uh, wat is dit allemaal dan, denkt u, hè? Rommel de Kamelot. Ja, dat kan, meneer. Koningswater, is dat giftig? Dat is een mélange van zout sur en Salpeter. Ja, laat u nu maar zo, meneer Vrooman. Anders gaat u nog het sporenonderzoek van de expert bemoeilijken. Maar ja, waar blijft u, zeg? Geen idee. Ja, ik heb hier de leiding niet, hè? Lester, ik heb die van Securitim hier nog aan de lijn.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 Ziet u wel, Kleer? Ik denk al net hetzelfde als u over deze zaak.